Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zijn twee verdachten van de aanslag in Moskou van vrijdag... officieel aangeklaagd voor terrorisme, melden Russische staatsmedia. De mannen werden vandaag naar een kantoor in de stad gebracht... waar een onderzoekscomité de zaak behandelt. Op een video van Russische media zijn geblinddoekte en geboeide mannen te zien... die in een gebouw worden binnengeleid. Wie de arrestanten zijn, valt niet te controleren.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 Franco werd in 2018 doodgeschoten in het centrum van Rio de Janeiro samen met haar chauffeur. Haar dood wordt gezien als een politieke moord en is nooit opgehelderd. Marielle Franco was raadslid in Rio, zoals erg geliefd in Brazilië. Ze kwam op voor zwarte vrouwen en bewoners van sloppenwijken.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 Nazarine wil dat Israël de maatregelen intrekt. Volgens Israël waren zeker 12 medewerkers van de UNRWA... betrokken bij de terreuraanval van Hamas op 7 oktober. In de Eredivisie Vrouwen heeft PSV gelijk gespeeld tegen Feyenoord. Het werd 1-1. Naar de wedstrijd in het Philipsstadion in Eindhoven... kwamen 12.000 betalende fans kijken. En dat is een clubrecord voor PSV. Dan het weer, hier en daar nog regen, maar verder opklaringen. Vannacht is het 1 graad in het zuiden tot maximaal 5 graden op andere plaatsen. Morgen zon en wolken. Het wordt 10 graden in het noorden tot 13 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1586. We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwe muziek en dat doen we met Paul Vens en Friends Crossroads heet deze single. In dit uur niet zoveel singles als de vorige, maar we hebben nu toch alweer weer een nodige met elkaar geraapt. Tolse Rise Up on Wheel Eagle Wings. Van Walshart, de sympathieke Duitser die nou, ook de Native American vloed speelt. Zoals Libet, Lisbeth Leroy. En eens even kijken, dan hebben we nog Igor Lisul met Good Heart. En Richard Zelada met Glory. Dat zijn de vier singles in dit uur. Dan, ja, dan gaan we natuurlijk het bekende rijtje af met uh, op nummer 6. Trek 6 is toch wel een hele bijzondere trek van SB met uh, Serenisma. En dat is uh, zo heet het album. En ook de trek die ga ik van draaien is heel mooi. Ik denk dat ik hem helemaal ga draaien. Dat, daar heb ik echt zin in. Eens even kijken, nog een dame van, uh, van de statuur is uh, Diana Arkenstone met Aquaria 2 Ascension. En we sluiten af met uh, even, Evenval met Circular Motion en de uh, track above the tree line. Oké, okay. peacefulradio.info, dat is mijn website en ik wens je voor dit uur nog heel veel luisterplezier. We'll mm -hmm. There is a crossroad The Artist. On Peaceful Radio. I sorrow, take my grief. This is my relief.